Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het hoger beroep in de Mallorca-zaak is vanochtend begonnen. Carlo Heuvelman van 27 werd 2,5 jaar geleden in elkaar geschopt en geslagen... tijdens het stappen op Mallorca. Hij overleefde dat niet. Een jaar geleden werden acht mannen uit het gooi veroordeeld in de zaak. Zeven van hen waren het er niet mee eens en zijn dus in hoger beroep gegaan. De rechter doet uitspraak over iets minder dan 3,5 maand. En vanaf zondag rijden er zo'n 250 NS-treinen meer per dag dan nu. Voor al die treinen zijn natuurlijk machinisten en conducteurs nodig. Daar had de NS er een tijdje geleden veel te weinig van. Maar nu lukt het dus wel weer om de roosters rond te krijgen. De impact van het personeelstekort is een stuk kleiner geworden. We hebben ook kantoorcollega's gehad die op de trein hebben geholpen. Nou, dat is dus niet meer nodig. Uh, vanaf uh, de nieuwe dienstregeling vanaf zondag. We zien wel uh, dat de werving nog gewoon doorgaat. Hè. Het blijft cruciaal om, uh, ja, om, de dienst, om de dienstregeling te kunnen rijden. En vooral uh, als het gaat om uh, technisch personeel, zoals uh, monteurs. En een verrassende gast in Assendelft in Noord-Holland. Een zeehond hopte daar door het dorp... Het dier werd gisteravond gevonden in de berm, vlakbij een kanaal ruim 10 kilometer van de kust. De zeehond is meegegeven aan een dierenambulance en is vanochtend weer vrijgelaten in zee. De bewoners van 13 appartementen in een flat in Den Haag gaan mogelijk een kalve kerst tegemoet. De huisbaas heeft de cv-ketels laten vervangen, maar dat is niet helemaal goed gegaan. De brandweer heeft voor de zekerheid het gas afgesloten, maar dat is alweer drie weken geleden, zeggen deze dames tegen Hart van Nederland. Ja, nou ja, ik moet me afwachten. Ik bedoel, ik heb verder niks te vertellen. Ik zei, hoe lang gaat dat duren? Misschien is het voor de kerst klaar. Nou, ik zie dat helemaal niet zitten dat het voor de kerst klaar is. Oh, dus ze zeiden wel, misschien voor misschien. de kerst. Ja, misschien. Nou ja, ik mag het niet zeggen. Maar welke sukkel doet dit in de stukseizoen? Ze hebben elektrische kacheltjes gekregen als noodoplossing. Een bewoonster van 85 zegt dat ze de thermostaat normaal op 22 heeft staan. Omdat ze anders last krijgt van haar reuma. Nu is het niet warmer te krijgen dan 18 graden. En dus kan het een eenzame kerst worden. Want als je visite zou krijgen, die zeggen: nou, ook dag, ik blijf weg, mijn koud bij jou. Nou, en dan het weer nog. Het blijft wel even koud helaas. 1 tot 4 graden. In het noorden voorlopig wel droog. Vanuit het zuiden zijn er buien onderweg. Eerst met regen, later ook weer sneeuw of natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Remote, pay for the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 Goede doel. Ja, welkom bij. Wapennoten. Uh, ja, het goede doel. Wie, Sinterklaas, wie kent hem niet? Ja. Welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. We zitten in de, in de Blauwe vijf, Tram. Vijf over elf, we zitten in de Blauwe Tram. En uh, als bij, weer bij, de Rebel bij de Bijbel racecafé. zijn, mogelijk, Ja, hè, ja je, kan, je kan nog komen hoor. Je kan nog komen. Dan uh, uh, krijgen we een lekker kopje koffie erbij. Ja, absoluut. De... Ja, ja, zeker. Uh, oh, goed. Kijk eens even een lekker chocolade over. Het tweede uur ook, wat een lekker chocolaadje is. Dat wordt hier op tafel gezet. Dat nou, zoek jij maar lekker uit als ga ik doen. Ik neem die melk wel. Heel goed. Ja? Nou, heel goed. <laughs> uh, we zitten hier tegenover uh, Arnold Jan Scheer. Uh, welkom Arnold Jan. Dankjewel. Arnold is uh, uh, zandvoorter sinds een 2, twee, twee, drie jaar of zo nu. Ja, 2,5. 2,5. Um, Hoe bevalt het? Is journalist, theatermaker. Uh, heeft in de jaren 80, 70, 80 uh, meegewerkt aan uh, Showroom. Een prachtig programma op televisie. En later nog, tussen 92 en 96 heeft hij met 50 afleveringen van Paradijsvogels gemaakt. De oude luisteraar, die weet dat nog wel. Jij ook? Ja, lekkers, ja zeker. Um, Arnold, ja, welkom. Waarom ben je hier? Jij gaat wat vertellen over Zwarte Piet. Want daar, heb je, je, uh, ja, daar ben je echt ingedoken, zeg maar, hè? over het, hoe Zwarte Piet ontstaan is. En, en, uh... Ik zie daar een heel boek liggen. Ja. Ja. ja, we hebben misschien dat boeken met ja. uh, mijn ontmoetingen met de duivel. Dan nou wil ik Zwarte Piet niet direct met de duivel uh, associëren. Maar... Uh, jawel, jawel. Ja, kun je, Ze heeft er wel een microfoon wat dichterbij. Ja, ja. ja, is het een beetje een duivel of niet? Nou, in, um, de, de kerk heeft er een duivel van gemaakt. Oké. Okay. Okay. Ja. Uh, kijken. Uh, maar ja. laten we bij het begin beginnen. Ja. Zwarte uh, Piet is natuurlijk uh, niet zomaar ontstaan, Het heeft een, een, een, een geschiedenis en een, hoe, hoe is het begonnen? Een heel erg lang geleden, uh, uh, eigenlijk voor de bischop van Myra, dus voor Sint-Nicolaas, uh, uh, waren er al zwart gesminkte figuren die later in het gezelschap van Sint-Nicolaas terechtgekomen zijn. Uh -huh. En uh, kijk, dat, dat heb je allemaal uitgezocht. Hè? Jij bent eigenlijk de hele wereld een beetje overgegaan om dat uh, te staven, zeg maar. <coughs> nou, ik heb wel contacten over de hele wereld, maar het, het meeste heb ik in Europa uitgezocht. Ja. Uh, ja. En jij bent naar allerlei gebruiken gegaan uh, die te maken hebben met Sinterklaas of? Ja, die, ja, uh, Nou, Sinterklaasfeesten. Ik ga morgen weer uh, naar ja? een Sinterklaasfeest hm. in uh, Oostenrijk. Oké. Okay. Uh, daar uh, is uh, Sint-Nicolaas in gezelschap van pikzwart gesmiekte mannen met bloot bovenlichaam. Oh. Okay. Glimmend, zwart, met hoornetjes, kleine hoornetjes en uh, ze hebben een roede en zo. En er is ook een beer bij. Een en die beer? beer? Ja, een beer. En die beer die verwijst naar uh, de prehistorie. Mm -hmm. Uh, die, in, in, al die, in, in vrijwel elk land van Europa heb ik dus zwart mensen getroffen in het gezelschap van Sint Nicolaas. Ja. Um, en en um, uh, overal vertelde men dat het uh, voorchristelijk was. Dus uh, Heidens noemen ze, noem, maar, noemt maar, de kerk dat. Maar de basis is niet racistisch. Nee. Nou, het is eigenlijk helemaal, helemaal niet racistisch, ook niet uh, tegenwoordig niet. Het, het, het, het, het fenomeen is al uh, ver voor de slavenhandel uh, bestaat het. Ja, ja. ja. Dus uiteindelijk, uh, wat dat betreft, is het een uh, ja, een, een, een, een pre-historisch verhaal, een pre-slavenhandelsituatie. Uh, ja, ja. ja. Op, op een bepaald moment merkte ik dat... Uh, in, uh, ...tijdens veel van die... Ge, uh, ...gebruiken, rieten... Mm -hmm. ...feesten... ...die door de bevolking ook... ...als prehistorisch werden gezien... tenminste voor christelijk... ...en uh, dat daar... Uh, uh, uh, uh, ja, dat, dat, uh, ...dat... ...dat daar ook... ...veel dierfiguren in voorkwamen. Mm -hmm. Nou is de, de duivel... ...is een bok. Ja. Is een vruchtbaarheidsdier. En... Mijn diepe overtuiging is geworden dat het in essentie een vruchtbaarheidsfeest is. Oké. Okay. Uh, het is een jaarwisselingsfeest wat door de kerk na 6 december of, of 5 december is verplaatst. En uh, om het uh, onder de hoede, in de middeleeuwen dan, onder de hoede van Sint-Nicolaas te plaatsen. Zodat ze er controle over konden hebben. Oké. Okay. Uh, want het waren eigenlijk wilde feesten. Het, waren, uh, het, het was in de ogen van de kerk uh, geen bestfeest. Nee, Omdat de duivels. Uh, uh, nou ja, het Zwarte mienke, mienke werd geassocieerd met de duivel. De ja. duivel was ook zwart. Hij is ook op een concilie in Toledo in 440 ongeveer. Is hij daar gedefinieerd als uh, zwart, mm -hmm. met hoorns, uh, bokkenpoten. Een staart, stinkel naar zwavel en met een enorme vallus. Uh, dat duidt allemaal op die vruchtbaarheid. En die vruchtbaarheid, geloofde de oude bevolking, uh, was ondergrond gegaan in de winter. Mm -hmm. En moest weer gewekt worden met onder andere slagen met een roede. Oké. Okay. Dus het aanraken van de roe. ...betekent vruchtbaarheid. Ja, ja, is ja. dus een heel ander, ander gegeven dan, ja, dan wat we nu uh, uh, uh, uh, hebben, hebben doorgekregen. Ja. <laughs> ja, wat wij nu door hebben ge gekregen... ...dat is eigenlijk uit Amerika afkomstig. En uh, men denkt daar... ...omdat men het Europese feest niet kent... ...dat het uh, racisme is... Ja. ...dat het met slavernij te maken heeft... En uh, men noemt dat een blackface. Uh -huh, uh -huh. Wat het letterlijk natuurlijk wel is, een blackface. Want het is een zwart gezicht. Uh -huh. Maar een blackface is een zeer beladen begrip in... Uh... In Amerika. In, in, in Amerika. Want het is, wordt geassocieerd met, uh, inderdaad met uh, racisme. Ja, ja bijzonder. Want je, je hebt daar uh, onder andere een film over gemaakt. Hè? Zwart gemaakt. Ja. Je hebt een boek over geschreven. Onder andere Zwarte Sinterklaas. Hè? Over Pieter en ander heidens volk. Ja. Um, uh, dat, dat, die film, uh, is die ooit vertoond op televisie? Ik geloof het niet. Hè? Want nee. dat kreeg je niet voor elkaar. Hoe, hoe, hoe zit je dat? Nee, dit, dat is inderdaad niet gelukt. Uh, omdat uh, de, een, een aantal jaren geleden, onder invloed van kick-out Zwarte Piet... Ja. ...heeft de NPO zijn policy aangepast. En wil dus eigenlijk alle uh, Zwarte Pieten uitwissen. Ja. Hetzelfde gebeurt met Facebook bijvoorbeeld. Uh, daar uh, krijg je dan een bericht, als je een Zwarte Piet plaatst... Uh, ja. ...dat het uh, racistisch uh, taalgebruik is. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat het dus, uh, nee, uh, even kijken hoe ze, noemen, noemen ze het noemen. Uh, uh, haatdragend taalgebruik okay. is. Ja. En dat zeiden ze zelfs over deze hoes. Mm -hmm. Nou, daar staat dus geen woord haatdragend ha op, integendeel. Nee. In nee. Uh, en uh, ja, zo, zo wordt het feest dus gecanceld, zoals ja, dat heet. Ja, ja, ja. ja, het is wel een hele bijzondere. Maar wat, wat, wat, wat vond je daarvan? Uh, want dat is een jaar of tien, uh, twaalf geleden uh, zeg maar, in zwang gekomen. He? Om uh, Zwarte Piet dan in de racistische hoek te drukken. Wat, wat, wat, wat dacht jij toen? Van, uh, zit er helemaal fout? Nou ja, ik, uh, ik, ik zag dat dat, dat, dat het zo genoemd werd. En uh, ik ben ook toen op zijn onderzoek gegaan. Ik ben naar rechtszaken tegen Zwarte Piet geweest. Ja. Hij is overigens daar. Uh, van vrijgesproken althans de, hij mocht wel in de intocht uh, in Amsterdam uh, de burgemeester had nou, in ieder geval uh, de, de, uh, ik heb toen uh, bij gesprekken gaan, aangegaan mm -hmm. daar ter plekke op die rechterbank maar daar, uh, ja, daar kreeg ik te horen dat het uh, jullie proberen ons belachelijk te maken nou ten eerste hadden ze het over jullie ik weet niet waarom ik uh, <laughs> daarbij hoor. en uh, uh, en jullie pr proberen ons belachelijk te maken. En toen zei ik, nou ja, het is, uh, het is waarschijnlijk wel. Uh, want, uh, en ze zeiden dat zij. Oh ja, ik vertel, ik zei dus dat men in Afrika zich wit sminkt Om dezelfde reden. Ja. Ja, ja, ja. Want het heeft te maken met de vereenzelviging met de voorouders. Okay. Dat zwart maken en dat wit maken ook. Uh, het is een inwijdingsritueel, een initiatie van jongeren. Oké. Okay. Uh, en dat, ja, zelfs de, bij de stam van Nelson Mandela gebeurt dat. Mm -hmm. En toen vertelde ik dat. En toen, ze zei, toen zei die man, die zei van, van kick-out Zwarte Piet. Die zei van, ja, het is een heel religieus iets. Ik zei, maar dat is het voor de Europeanen ook geweest. Een ja. heel religieus iets. In feite is het een religie. Een voorchristelijke religie. Ja. Ja. En toen zei hij, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En toen begon hij door me aan te, heen te praten. En ja, dat is eigenlijk zo gebleven. Quincy Gario, de, de, de aanstichter van de hele discussie... die uh, wilde ook, nie, ook niet komen als ik ook als spreker oh ja? kwam. Ik was uitgenodigd ja, ja, ja. door D66-jongeren. En, uh, en toen werd ik afgezegd... omdat, oh ja, omdat hij anders niet hadden weelden. ze geen discussie. Oh. Jeetje, en, um, ja, je hebt er een boek over geschreven en een film over gemaakt. Um, Meerdere waarom, zelfs. Waarom, hè? Meerdere zelfs. Meerdere zelfs. Ja. Maar, maar waarom is het zo... Uh, niet, niet bekend dit hele, dit, deze hele geschiedenis nou ja de, de, de, ook de Europeanen kennen hun eigen geschiedenis niet zo nee, goed dat blijkt uh, de, de, de, de, bijvoorbeeld ook het, men, heeft zich, men heeft laten aanpraten dat het, eigenlijk, dat het uitgevonden zou zijn door een onderwijzer uit Amsterdam, Schenkman in 1850 en, uh, maar het is dus uh, veel ouder en, maar het, het is overal op geïsoleerde plekken. Hmm. Uh, vind je die restanten nog? Omdat dat niet onder invloed van de, uh, de dominante cultuur heeft gestaan. Ja. Eeuwen en eeuwen lang. Duizenden jaren lang. Huh. Dus ik ga juist naar die geïsoleerde plekken. In de bergen. In de bergen uh, op eilanden. Ja. Waar men geen invloed heeft gehad. Uh -huh. En uh, de, je hebt er ook een uh, documentaire over gemaakt. Zwart gemaakt. Ja. Heet die. Uh, dat is een ander dan deze. Want er liggen hier onder ja, de duivel. Oh, ja, dat is die. deze, ja, okay. ja, ja. Dat zijn dvd's die hier op tafel liggen. Ja. Uh, die zijn nog steeds te kopen. <coughs> ja. Okay. ja en, en nooit uitgezonden? Nee, nooit uitgezonden. Nee. Bijzonder. Maar het, ja, ik, ik plaats het natuurlijk wel dingen uh, erover: uh, trailers en zo op YouTube. Ja. En op uh, Facebook. Maar goed, daar word je dan afgegooid, <laughs> en, uh, en ook op uh, Twitter. Uh, en ik heb een website. En dat is www... Uh, Zwartgemaakt.nl. Ja. En ja. daar kun je die dvd's uh, bestellen. So, okay. het is interessant om te zien, inderdaad. Ja. En nou ja, het is, het is heel bijzonder dat er een, dat er een hele andere geschiedenis is ja. als de Zwarte piet. Ja. ja, maar Dan... er zijn natuurlijk ook historici die uh, jou uh, oh, uh, steunen, zeg maar. Bijvoorbeeld uh, Marlene Vries. Uh, hij toont aan. Uh, nee, het toont aan, toont aan dat hij nooit in slaap geweest kan zijn, heeft, ja. zij, heeft zij gezegd. Ja, dat zegt zij. En zij is dus een, echt een heel. Uh, Gezaghebbend historicus ze heeft pas een boek geschreven over de uh, 18e eeuw. Okay. En uh, ze weet juist die periode waarin uh, Schenkman, dus die onderwijzer, ja. uh, uh, uh, leefde, die kent ze heel goed. Uh, maar ja, de, me de mensen kennen die geschiedenis niet. En uh, ja, ze kennen de geschiedenis ook van uh, de, de, de, Sint-Nicolaas -Sint niet echt goed. Mm -hmm. Ze denken, ja, men, is, men denkt dat hij uit Spanje komt. Men denkt dat hij uit uh, uh, Italië komt. Men denkt dat hij uit Turkije komt. Maar uh, in feite komt hij... Uh, inderdaad Sint-Nicolaas komt hij uit Turkije, althans wat nu Turkije heet. Lira, ja? Lira. Ja, ja. En ik ben ook op al die plekken geweest, ook in Bari, dus daar uh, zijn, liggen zijn beenderen. Okay. Onder de, <coughs> en daar is een tombe en zo, die, waar, waar die beenderen in liggen ja. en waar een, wat een uh, vocht afscheidt. Uh, oh, ja? dat, uh, dat wordt manna genoemd en uh, dat, dat is geneeskrachtig en, uh, uh, en dat, dat wordt afgescheiden door het skelet. Oké. Okay. Hmm. En in, flesjes, en in flesjes verkocht. Oh ja? Ja, ja, oh. Wat ik natuurlijk ook meegenomen heb. Ja, dat begrijp ja. ik, ja. Maar wat, wat, wat drijft je om dit allemaal uh, uit te zoeken en te doen? Want er gaat een, uh, een heleboel geld in zitten. En tijd. En tijd en energie. En, en, uh, maar wat, wat, wat drijft je om dit... Jij bent altijd uh, gefascineerd hè? Ja. door de occulte... Uh... Uh, nou, ik ben, ik ben journalist. En uh, journalist, daar zit natuurlijk uh, de neiging in uh, om dat dat dingen uit te zoeken. Weten, ja. Maar bovendien vind ik het ook een heel belangrijk uh, onderwerp. Omdat het heeft te maken met ons, onze uh, te, afkomst. Ook van Afrikanen, ook van Aboriginals, ook van Indianen. Mm -hmm. Het heeft te maken met onze roots. Ja. Met onze diepe roots die ons onderling verbinden. Ja, ja, ja. En, en daarom heeft een paar jaar geleden Trouw nog uh, geschreven. Van, uh, dat, dat mijn documentaire uh, verbindt in plaats van verdeelt. Oh, ja. En dat is, ja. dat is ook zo. Het, uh, mijn bedoeling is om mensen uh, informatie te geven. zodat ze zelf hun, co hun conclusies kunnen trekken. En uh, die informatie die is uh, heel relevant huh. voor zelfs voor het voortbestaan. Omdat. Uh, men, het komt uit een tijd dat, uh, dat men heeft geen, geen geschreven woord had. Maar, maar men leverde dingen over via mythen en riten, Rituelen. En die rituelen, door een wonder, bestaan die dus nu nog hebben ja, ontdekt. Ja. Ja. En, uh, ja. en die, die verwijzen dus naar ons verleden. Ja. Wie wij zijn... Ja. En hoe primitief we, dat zie je tegenwoordig ook, hoe primitief we soms in onze uitingen zijn. Ja. Dat zie je dus bij hooligans, dat zie je bij voetbalwedstrijden, dat zie je... Uh, ja, dat, dat, dat zie je aan, aan, aan Twitter en, uh, enzovoort. Uh, de social media, waar mensen elkaar verrot schelden. Ja, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dan kan je ze beter informatie geven. Ja. Ja. Eh, nou goed, laten we het een beetje afsluiten. Uh, nu zie je alleen nog maar uh, Roetveegpieten. Hè? Ja. Als jij die ziet, wat denk je dan? Nou, dat zijn geen echte pieten. Dat zijn geen echte pieten, <lacht> nee dat <klopt. lacht> Dat zijn geen zwarte pieten in ieder geval. Nee, want uh, overal zie je dus dat... Die echte zwarte pieten, de meisjes zwart maken, de huwbare meisjes... Uh -huh. Dat is dus weer dat vruchtbaarheidsfeest. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En die krijgen dan inderdaad een paar roetvegen. Uh. Maar, niet, maar de, de, de, de aanstichters, de zwarte pieten, die zijn pikzwart. Die zijn echt zwart. Ja. Dus ja, het ja, hele ja. verhaal dat, uh, dat ze door de schoorsteen komen en daardoor zwart ja, is, uh, ge, geraakt is. Uh, nee, dat is dat ook klopt. wel degelijk een, een, een, een, een, een mythische achtergrond, heeft Precies. dat. Want vroeger werd de, was de schoorsteen de toegang naar de andere wereld. Naar de uh, wereld van de voorouders. Ja, ja. En dat is eigenlijk wat gebeurt bij Sint-Nicolaas. De voorouders bezoeken, en dat zie je ook op onze waddeneilanden eilanden, bezoeken de levende. Ja. Interessant, interessant. Alles is terug te vinden op www.zwartgemaakt.nl En uh, www.arnoldjanscheren.nl, Dat is ook een heel interessante website. Ja. Dus voor mensen die er meer van af willen weten zou ik het zeker doen. En, uh, en als je een boek wil kopen ja, dan kun dan kun je, dan kun je, kun daar je dat ook, daar ook gaan. doen. Ja. Uh, Arnold Jan, uh, hartelijk bedankt. Ik wens je nog een heel goed weekend. Ja, we, we moeten bijna door een beetje. Want we hebben en een hele gasten. mooie Sinterklaas. Ja. ja, hele leuke Sinterklaas. Ga je Sinterklaas vieren? Ik ga in Oostenrijk. Oh, in Oostenrijk oh, ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. De Primi Primitief heen. Sinterklaas. Ja, leuk. Ja, ja, ja, overigens, die, ik, ik zal een aantal uh, DVD's hier misschien kunnen, kunnen achterlaten. Ja. Uh, als mensen naar Rabbel komen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dan ja. kunnen ze het achter vragen. Je kunt even vragen zo. Ja, dat moet okay. je even vragen. Hartelijk bedankt nogmaals en uh, goed weekend verder. Dank je. Oké. Okay. Dank je. is fine With candles, goodies, presents and wine Peace on earth as real it seems, And love a word is yet not obscene oh, no. Watching the season parade Pine trees and neon stars and plastic Santas for a penny, urging to celebrate. Uh, we, uh, wij luisteren even naar Vee Dat is een beetje kerst, uh, uh, Jij tust. zit nog steeds op de tolweg, klopt dat? Ja, ik zit nog ja. steeds heel gezellig hier. En, en we ik... hebben lekker koffie gedronken. Heerlijk, heerlijk. Nou ja, misschien en heb je uh... nog interessante gasten uh, bij de microfoon. Nou, dat heb ik zeker. En we nou. staan nu eventjes hier uh, waar iedereen uh, heerlijk nog zit na te praten... en te lachen om elkaars kostuums. Uh, maar misschien kunnen we even, even apart lopen. En dan staan we wel een beetje meer in de kou... Maar dat maakt niet uit, want dat houdt ons hoofd okay, koel. het gaat om 75 uh, jaar toneelvereniging in Hildering, hè? Om even, ja, uh, 75 de mensen, jaar. Die het eerste ik, uur niet geluisterd hebben. Dus ga je ja, gewoon. ga, ik ga Ja, ik ga ze eerst even feliciteren. Ja. Gefeliciteerd met Dankjewel. het 75 jaar uh, jubileum, want dat is nogal wat. En uh, ja, de taart heb ik uh, nog niet gezien, maar die zal nog wel komen, want het is natuurlijk officieel nu nog niet. 75 jaar, toch? Klopt. Uh, wat is precies de datum? Oh, dat, nou dat durf ik niet te zeggen. Wat de exacte was het niet 8 december? Ik geloof meteen. Als jij dat zegt, ga ik er gelijk voor het volle voor 100 procent. 8 december. Nou, is bijna. Ja, dat dacht ik. Maar ergens in december is natuurlijk toen de fusie geweest. En daardoor is het uh, de Wim Hildering toneelvereniging geworden. Want Wim Hildering is natuurlijk degene die toen voorzitter was, hè? Ja, dat klopt. Inderdaad. Ja. En daar is het ook naar vernoemd, inderdaad. Ja. Ja. Ja. En uh, hoe lang hecht fliek, moet ik eigenlijk wel zeggen. Want ja, dat is jouw... Uh, Jouw rol in het jubileumstuk. Hallo, hallo. Um, hoe vergaat het je om deze rol te vertolken? Ja, dit is een heerlijke rol. En dit is een andere rol dan dat ik normaal gewend ben. Normaal speel je een stuk waarvan je eigenlijk uh, ...heel het karakter zelf vormt. En hier krijg je eigenlijk een karakter uh, cadeau. Um, maar het is wel heel belangrijk dat je je karakter ook jezelf maakt. Hè? Het is niet de bedoeling dat ik herflieks speel uit de televisie zeren, Maar ik moet herflieks spelen zoals ik hem zie en denk. Maar hij moet wel herkenbaar blijven. Dus dan moet je, dat is leuk om mee te spelen. Ja. En een beetje wat verschil te geven. Als je naar tv kijkt, dan zit je er dicht op. Dus als iemand een klein winkbrauwtje opteelt, zie je dat gelijk. Maar op het toneel moeten de achterste rijen natuurlijk het ook zien. Dus het mag allemaal wat groter, het mag allemaal wat meer aanwezig. Maar toch wel je karakter behouden. Dus ja. dat is een uitdaging. En uh, ja, het is natuurlijk wel een stuk met, uh, ja, in de Tweede Wereldoorlog. Dus uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, ja, de, de Hitler-goed en zo, dat werd natuurlijk in de serie veelvuldig gedaan. Hoe, uh, hoe gaan jullie daarmee om? Klopt nou, om het eerst te vertellen, dit is echt een verzetstuk. Dit wordt ook gespeeld om, uh, bij, uh, op beveilingslag en dergelijke. Om ook te laten zien van, uh, dat we het niet mogen vergeten. En Een hele mooie manier om dingen te werken is natuurlijk met humor. Het is echt een persiflage. Dus uh, inderdaad... Uh, uh, Adolf uh, komt erin voor en ook de naam Hitler komt erin voor. Maar we hebben ervoor gekozen om bijvoorbeeld het hakenkruis, het symbool, zo min mogelijk uh, te laten zien. En als het al zichtbaar zou zijn, dan is het een klein detail op een uniform. Nou, dat, dat, daar komen we wel overheen. Maar waar we wel aan gedacht hebben is die Hitlergroet inderdaad. Dat vonden wij niet echt passen bij ons stuk en bij de mensen die op het toneel stonden. Dus daar hebben we, in plaats van Heil Hitler, hebben we de Heil Hildering van gemaakt zodat we het eigenlijk op ons projecteren en zeggen van we groeten elkaar. En dan houden we het toch een beetje zuiver. En dat klinkt ook nog een beetje als vroeger, zou ik maar zeggen. Dus een mm. beetje een balans erin gezocht. Mm. Nou, ik had er dus goed over nagedacht. En ik heb hier tegenover me de regisseur van dit stuk. Um, hoe lang ben je al regisseur uh, bij Hildering? Bij Hildering? Nou, ik, ben, ik heb de jeugd ook al geregisseerd. En dat, dat is zeker wel vijftien of nog langer geleden, 15 jaar geleden. En met tussenpozen ben ik gaan uh, regisseren Hier uh, in het dorp, maar ook in Haarlem. En uh, ja nog met heel veel plezier, want ik sta hier met echt zo ongelooflijk enthousiaste mensen. Het is heel fijn voor een regisseur om met mensen te werken die a. je vertrouwen mm. en b. ongelooflijk veel energie erin stoppen en heel graag willen. Uh, want uh, gisteravond kreeg ik echt complimentjes. Ja, maar wie het een goede aanwijzing? Maar dan denk ik, ja, nee, maar daar zijn jullie debatten beta. Want als jullie iets hebben van, nou moet het nou nog een keer doen, of wat dan ook, dan werkt dat veel minder. En dat, dat soort groep heb ik ook. Ja. Maar uh, zij willen, willen, willen. En ja, waardoor ik ook heel veel energie ik zeg en met heel veel plezier naartoe. Ja, je, je voelt het ook gewoon. Ik kom hier, ja. ik ben hier net een uurtje, maar het is een hele hechte club uh, mensen. ...en uh, heel ervaren ook natuurlijk. En uh, daar kun jij ook natuurlijk... Uh, ...heel erg van profiteren, denk ik. Nou, zeker, want je weet zeker... ...dat met bepaalde mensen die al zo lang... ...op toneel zijn, zoals... Uh, ...Paul Nieslager, Peter Bluis... ...en... en, en ...Jetteke... ...wat? Heel Nierland. Ja, heel -Nierland speelt ook nog, ja. Heel Nederland heel speelt... Uh, heel ...ja. Uh, nou, nou dan, dan merk je dat... En, Heel veel voordelen heeft het. Maar ook af en toe moet ik er wat dingetjes uithalen. Want mensen zijn zo gewend zichzelf te redden op toneel. Dat je soms denkt van dat hoeft niet. Dus je moet ook sommige dingen uh, um, afleren. Als mensen zich van, van jongs af aan leren redden. Dan maken ze een bepaalde... Uh, um, hoe noem je dat? Dan maakt ze zich iets eigen om daar te overleven op het toneel. En soms het hoeft niet. Paul heeft bijvoorbeeld de neiging om iedereen te helpen op het toneel. En dan zeg ik denk niet maar alleen maar aan je eigen rol. Zij moet zichzelf redden. En dat zijn leuke dingen. En waardoor mensen ook weer zelf groeien. In plaats van het proberen voor iedereen op te lossen. En te, te redden. Ja, dus er uh... zijn natuurlijk mensen bij die al lang meespelen. Maar ook mensen, hoorde ik net van Paul. Die voor het eerst mee gaan doen. Ja. En dat is ook heel knap. Ja. Uh, want we hebben bijvoorbeeld uh, Linda, ja dankjewel. Want dat komt. Het is echt heel raar. Maar als regisseur dan heb je de namen van de spelers en de naam van het personage, waardoor ik oh ja. nou helemaal niet meer weet. Maar Linda, die, die is er nieuw bij. En ja, ik dacht ook. En Willem bijvoorbeeld. Willem de Vriend trouwens. Uh, ik geloof dat hij 80 is of zo. Maar die hem naadloos inschuift. Maar uh, dan denk ik. Oei jee. Dan kom je in zo'n club. Die al heel veel met elkaar gewerkt heeft. En uh, nou, blijkbaar uh, krijgen ze het vertrouwen en de veiligheid van deze groep. Uh, dat vind ik heel mooi. Want dat mensen zich direct thuis gaan voelen. En... Uh, na twee keer eventjes, ik denk, kom op jongens, doen ze het ook. Dus het is echt een heel fijne groep om mee te gaan spelen. Anders dan lukt toch zoiets niet. Dat vind ik heel knap. Van die oude gedienden die dan lekker naar een wijntjes te drinken met mensen die er net aankomen. Dus ik zou ook oproepen, zeker ook voor jongere mensen, er is plek hier bij Hildring. Uh, we hebben genoeg spelers, maar ja, iedereen wordt een stukje ouder. Maar er zijn nu een paar jongere mensen uh, bijgekomen. Zoals Teddy en Annette en Linda en nou ja, Kevin en Jan Hielkoor zijn natuurlijk ook nog heel erg jong. <laughs> en Heel erg leuk. Ja, <laughs> <laughs> dus uh, uh, nou ja, hier bij mijn oproep, ik zou het iedereen kunnen aanraden. Maar is er dan ook iets van een uh, auditie? Moet je met iets komen van ik heb al wel wat ervaring of uh, mag je gewoon... Aanmelden. Ik denk dat Kevin dat heel goed weet. Die zit ja. in het bestuur en daar bemoei ik me eigenlijk niet zo mee. Ja, nou, dat ga ik aan Kevin vragen. Want Kevin, naast dat jij een hele leuke rol straks hebt. Uh, jij bent er nu hoeveel, hoe lang bij, bij Wim Oh, uh, Mijn eerste stuk is de Jantjes geweest. Die beneden stuk. Dat is denk ik 15 jaar geleden. Want ik ben er drie of vier jaar uit geweest. En nu ben ik denk ik weer tien jaar terug. Denk ik, uit mijn hoofd. Um, ja, heel erg leuk. Maar ja, om op je vraag terug te komen, is uh, als je hier nieuw wil komen, dan stuur je een mailtje naar de ledenadministratie, dat is Joyce. En Joyce die neemt een contact met je op en dan in een ander stuk kom je dan even kijken. Even kijken van nou, werkt werkt met elkaar, hoe, hoe vind je het, hoe vinden wij het. En nou, in principe hoef je niet echt auditie te doen. Het is gewoon een, ja, een gezelligheidsvereniging natuurlijk ook. Ja. We zijn allemaal amateurs, dus we vinden het gewoon allemaal leuk om te doen. Ehm... Um, dus ja, nee, ja je, kan, je kan via het contactformulier eigenlijk op de website, kun je dan een mailtje sturen. En dan uh, ja, zo gaat het, gaat het, kan het balletje gaan rollen. Ja. En is het nou zo dat je, uh, ja, er zijn mensen die vinden het geweldig om altijd hoofdrol te spelen. Mag je ook zeggen van nou, ik wil er wel bij, ik heb een drukke baan, maar ik wil dan eigenlijk altijd wel even een kleine rol. Zeker, dat kan allemaal. Ja, okay. en dat wordt gewoon in, in samenspraak met de regisseur gedaan. Ja. Die we op dat moment hebben. Want Nellek is nu de regisseur van het decemberstuk. Maar in april is Nathalie het, Nathalie Plantinga. Dus zo, ja, zo... zo Oké, okay. ja. en jou iets over jouw rol. Want jij, uh, wat ga jij spelen in Allo Allo? Ik vind de Italiaanse oorlogsheld, Ja, Alberto Bertorelli. Ja. Met een kip op mijn hoofd, ja zeker, ja, ja, ja, ja. Nee, hartstikke leuk. Kan je erin vinden? Uh, persoonlijk niet, nee. Ik heb aangegeven bij Nelleke dat ik iets anders wilde spelen, omdat ik meestal het, ja, vind ik zelf, het zulletje, het kneusje speel. En ik weet denk ik nu waarom, omdat ik helemaal geen macho ben. En dit is echt een macho. En, uh, ik ah, heel goed. Ja. Het gaat me goed af. Maar dat Kijk, complimenten al... al hier. Maar dat komt ook wel echt door de, door de aanwijzingen. Ik ben gewoon heel bescheiden. Dus het, het, het, het, ik heb wel een grote bek. Uh, maar eigenlijk ook niet. Dus uh, ja, ik, ik vind het wel lastig. En wat ik soms lastig vind, is het Italiaans. Dus het is wel met een Italiaans accent. Dat doe je ook heel goed. En het gaat steeds beter. Nou, Eer een compliment. Beter. Maar uh, ik wil het ook verstaanbaar maken. Maar ik wil het ook... ...zo natuurlijk mogelijk. Dus dat, dat uh, Ja, hij wil met mij die boensie-boensie doen. <laughs> nou, het gaat je inderdaad hey. heel goed af. Carina, maar, Carina. Uh, ja. uh, oh, mag je wat Ja, ik kom even een vraagje, want uh, ja? ja, ik wil je niet uh, direct uh, afkappen... ...maar uh, we, we hebben nog twee gasten zo, dus uh, misschien kun je het ja. een beetje afsluiten. Ja, nou, ik wil nog heel even vragen, want ja, hallo hallo staat natuurlijk bekend... Om de, vra om de zin. Uh, Listen very carefully. I will only say this once. <laughs> en uh, zij staat hier naast me. En dan wil ik toch wel heel graag eventjes uh, aan het woord laten. Want waar is nou dat schilderij van de Madonna? Of ga je me dat niet vertellen? Ik ga je dat uiteraard niet verklappen. Maar het is wel. Uh, ja, het is, ik wil even over mezelf. Het is, uh, ik stel uh, dus inderdaad nou, Michelle, verzet. Uh, en het is een hele ja, spannende rol. hele veranderlijke rol. Dus uh, ja, ja, daar ben je hartstikke goed in. Nou, dank je. Ja, ja dank je. In uh, dus, uh, ja, uh, zoveel hoedanigheden kom je op. En dan mag je ook even. Nou, zo speel ik die rol weer een beetje zo en zo. Dus ik kan eigenlijk uh, verschillende accenten in die uh, rol uh, neerleggen. En gaat me volgens mij ook wel aardig af. Nou. Ja, wat goed. Ik moet helaas afronden hoor ik. Ja, maar, inderdaad. ja, uh, ja, ja inderdaad. Ik roep op dat iedereen. 15 en 16 december naar Allo oh, Komt ja. kijken. De vrijdag is er al wat uitverkocht, hè? dat klopt. Ja, er is al wat uitverkocht, ja. maar het matinee... Op zaterdag, inderdaad. op zaterdagmiddag. In de krocht, okay. op In de krocht allemaal. In de uh, over, uh, Jubileum. Dus dan gaan we met z'n allen vieren. Ja, nee, dat denk ik ook. Absoluut. Nou, het waren heel Hartstikke interessante uh, leuke gesprekken. Hartstikke dankjewel. leuk. En, leuk ook om hierbij te zijn. Ja, dat geloof ik graag. Dat geloof ik graag. Dank je wel. Ja. Wij gaan nog even okay. muziek draaien en dan komen we zo ja, terug Ja, is weer. goed. Okay. Bye bye. Dank je wel. Dag. Dag. Dag. Dag. love in a photograph we made these memories for ourselves where our eyes are never closing hearts are never broken times forever frozen still so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans holding me closer till our eyes meet you won't Never be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I.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 Goedemorgen zond het ruimteam. Zaterdag van 10 tot 12 is te beluisteren op ZFM Radio. Dat is de stem van Gernig, geworden. Ja, dat klopt. Ja, nou ja. Dan gaan we maar even door. We <laughs> hebben nog uh, twee gasten. en uh, De eerste gast is uh, Hans Konijn. Welkom Hans, uh, leuk dat je er even bent. Want we gaan praten over de Bakels glas, glas, glasplatencollectie. Die wordt overgebracht naar het Noord-Hollands Archief. Waar is die uh, glasplatencollectie op dit moment? Bij de museum, geloof ik. Kan die, wat, kan die meneer ja. wat harder? Meneer Ik weet het niet, ja. Ja, ja. ja. nog steeds ja. bij, bij het Zandvoorts Museum oh, okay. eh, okay, staat ja. de collectie. En, en hoeveel? Uh, het zijn 1500, uh, ongeveer 1500 platen ja. zijn het. En die staan er al geruime tijd door bij het museum. Mm -hmm. Maar inmiddels zijn ze klaargestoomd om uh, uh, nou ja, over te gaan naar het Noord-Hollandse uh, archief. Over. Wat worden ze dan gedigitaliseerd? Dat zijn ze al, ze zijn gedigitaliseerd. Okay. En ze zijn bij ons inderdaad ook opgeslagen gedigitaliseerd en uh, de bedoeling is zeker ook om die te ontsluiten. Ook straks zichtbaar te laten worden voor de, voor de mensen die van de website gebruik maken. Onze website gebruik maken. Okay. Uh, dus dat is al gedaan allemaal. Uh, maar het gaat om het bewaren, het, het opslaan. Ja. En dat is in het Zandvoort Museum op dit moment eigenlijk niet optimaal. Dus uh, daarom vinden wij het verstandiger om het naar het Noord-Hollandse ja. archief over te brengen. Want jullie hebben die hele collectie gekregen van de familie Bakels, de, Klopt. destijds? Dat was, was de jaren tachtig of zo. Uh, nee, veel later uh, <coughs> hebben we die uh, gekregen. Ja. Ik denk zo'n beetje uh, begin 2000. Oh, okay. uh, ja. Toen begon echt... Uh, Tom was denk ik de meest zeg maar, initiatiefrijke ja. uh, man van de familie. Mm -hmm. Die begon uh, toch een klein beetje zijn uh, collectie af te, te stoten. En, uh, hij heeft er ook uh, het Zandvoors uh, Museum in uh, bedacht. Ja, uh, oké okay. oh, mooi. Uh, ja. Ja, het zijn prachtige opnames allemaal. Ik heb een paar gezien natuurlijk... Ja. Hele scherpe beelden hè, van die glasplaten. Ja, ongelooflijk, ongelooflijk ja. scherp. Als je, als je nagaat, in feite, dat de techniek nog in, in zijn nou ja, kinderschutsel stond. Ja, ja, ja. En je ziet inderdaad hoe prachtig mooi de beelden zijn. Uh, Ze spraken het... nog niet over het aantal pixels bijvoorbeeld. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee dat was het. Nee. Ik, ik, ik las ook uh, dat, dat de, de eerste platen een, een, een belichtingstijd van acht uur hadden. Zo. Nou is dat bij Bakels niet het geval geweest, maar je moest mm -hmm. wel geduld hebben hoor. Want, ja, uh, je moest wel geduld hebben. Ja. Het was niet een duizendste of een vijfhonderdste nee, uh, dat Zeker begrijp. niet, nee. Want de uh, uh, nou, Noord-Hollandse grief, daar worden ze zeg maar, uh, uh, opgeslagen. Ja, we geven ze in feite in gebruikleen. Langdurige gebruikleen. Uh, want het blijft wel eigendom van, uh, van de gemeente Zandvoort. Ja. Want daar is de collectie ook, uh -huh. uh, ook van. Uh, en zij zorgen ervoor dat ze inderdaad op de juiste manier zeg maar, veiliggesteld worden voor, uh, nou, voor het nageslacht. En dat ja. is het belangrijkste, denk ja. ik. Ja. Nog even over, over Bakels zelf. Hè? Want uh, die, wel, net over de winkel, die in de, ja. in de, in de, in de, in de kerkstraat was, ja. uh, waar nu eigenlijk ethos volgens mij zit, ja, de ja, ja, ja. Uh, Die winkel heeft een hele lang bestaan daar, hè? Ja, zeker. Nou ja, kijk, hij is zelf gekomen, zeg maar, de senior senior, die is gekomen in 1874, als ik het goed zeg. Uh -huh. Die is toen al in de Kerkstraat uh, gekomen. Ja. Nog wel een ietsje, een stukje daarvoor, ja. waar de huidige winkel uh, zit. Dat heeft hij pas uh -huh. laat gekocht. Dus ja, hij bestaat al uh, enige jaren. ik kan hem nog goed herinneren. Ja, zeker. Jawel. In die, in die tijd, inderdaad, dat was, uh, ja. was Bakels natuurlijk wel een begrip. Ook ja, in, dat, in, het, uh, in het dorp. Uh, dus wat dat betreft uh, zeker... Uh, nou ja, ik zeg al tot... Nou ja, in de jaren tachtig ja. uh, is het toch ja. uh, uh, Het zijn nu opgehouden. En was, het Noord-Hollands archief, is dat het uh, oude VNU? Nee, het Noord-Hollands archief is de Jansstraat. Dat, uh, uh, uh, dat zit daar... Even kijken bij de kerk. Tegenover de kerk. Ja, vooral bij uh, de, de groenmarkt daar. daar de, ja. ja. Ja, aan de andere kant. En het VNU, die had ook een enorm fotoarchief. Klopt, ja. Maar dat VNU was het voormalige Spanestad gebeuren. En die hebben volgens mij hun collectie ook afgestoten in de richting van het Noord-Hollandse archief. Dus die zit daar ook, naar ik meen. En hetzelfde met de collectie van Poppen de Boer, hè? Poppe de Boer, inderdaad. een van de laatste. Geweldige foto's ook als van Zandvoort op de op de site ook bij hun ja, uh, kijken uh, uh, ja. naar uh, allerlei diverse foto's. Dat is ja. leuk om te zien. En nee, als... wat, wat, die 1500 uh, uh, glasplaten, wat, wat, wat kunnen we daarop zien? Je ziet daar eh, eigenlijk oud-Zandvoort op. Dus de, de historie van Zandvoort. Daar zijn ze denk ik ook zo belangrijk, eh, de platen. Eh, hij heeft veel gebruik gemaakt eh, om, om zeg maar, de gebouwen in Zandvoort eh, te fotograferen. Hij heeft ook portretten eh, gefotografeerd. Jammer genoeg zijn niet alle namen van de geportretteerden ja. bewaard gebleven. Maar eh, zeker als je kijkt naar eh, de prachtige gebouwen die het in die tijd Zeg maar vannacht, vanaf 1874 in Zandvoort stonden. Die heeft hij prachtig op de, op de plaat weergegeven. En uh, interieurs van winkels zelf veel. Ja, dat, nou, daar zitten het erbij hoor. Zitten er dat erbij, het, niet veel. Het nee, nee. valt dan wel mee Dat inderdaad. vond ik geweldig. Ja, dat is wel plaat, grappig ja. om te zien ja. inderdaad. Ja. Hoe ook trots, zeg maar, ja, daar staan en, en personeel en, uh, erbij ja. staan. Het is, ja. dat is ja. een, enorm leuk te om, om te zien. Dus ja, het, het, het, is, het is een rijk bezit. Ja, dat geloof ik wij. graag. Maar ja. de fotograaf Bakels, die al die die uh, uh, platen heeft uh, gefotografeerd. Uh, die had een zoon. Was die ook fotograaf? Uh, hij uh, is zeker, want ja, uiteraard zijn ze allemaal uh, zeg maar opgegroeid op in de fotografie. Uh, de de Antonie, zeg maar senior, senior, ja. had een zoon en een dochter. Ook die dochter, uh, Beth, die, uh, Elisabeth, die is uh, ook in de fotografie uh, gestapt en heeft daar ook namen in, uh, in gemaakt. En uh, uh, uiteindelijk zijn zoon, ook een Antonie Bakels. Zeg maar de vader van Ton en Fred. Uh, uiteraard, die, die ging ook door in die, ja. in die hele fotografie. Maar niet alleen dat hoor, want ze hadden ook winkels in, ze hebben in Rookwaar, hebben ze zelfs nog okay. gezeten, maar ook in badartikelen en dat soort zaken. Dus, en de achterkleinkind Manfred, die heeft een, een boekhoudkantoor. Ja, dat klopt, ja. Manfred. Ja dat, uh, ja, dat klopt, inderdaad. Dat, klopt. dat, dat is er uh, uh, zeg maar nog een tellig van. Ja. Uh, ja. Maar die heeft zich niet met de fotografie bezig. Nee, nee, nee. nee, dat klopt. Dat klopt. Maar, maar uh, Ken je al die 1500 foto's? Heb je die allemaal gezien? Ik ken ze uit mijn hoofd. Nou, maar nou niet wel. uit je hoofd, maar je hebt wel ja, ik heb ze wel allemaal gezien. Ja, inderdaad, allemaal heb ik ze bekeken. We hebben ze allemaal uiteraard, ze waren al gedigitaliseerd, maar we hebben ze opnieuw gerubriceerd. Okay. en dat soort dingen. Dus hoop werk geweest, geweest, geweest. Ja, dat was zeker een hoop ja, werk Zijn ze terug te zien voor, voor, voor ons? uiteindelijk, ze zijn nu nog niet terug te zien, maar we gaan over op een ander softwareprogramma. Dat is eigenlijk nu aan de gang. En zodra die overgezet is, dan gaan we die allemaal ontslaan. via de website van de... Via de website, dan kan je bij de collectie komen. Van zovermuseum.nl Zovermuseum.nl Maar we zullen, als het zover is, zullen we dat ook nog even kenbaar maken aan de mensen. Het is wel heel erg leuk. Het is absoluut ook de bedoeling van het museum, om alle mensen erbij te betrekken. En wat doe jij precies bij het museum? Je bent archivaris daar, of? Nou, een... nou, ja. Word, ik ik, ik bemoei <laughs> me samen met, met een aantal vrijwilligers bemoei ik me met de collectie eh, inderdaad. Ja, nou, er ook... zitten geweldige foto's tussen en niet alleen van Bakels, hè, want er zijn zoveel foto's ja, er, er te is, er zien is, er, en. Kijk, Bakels die wordt natuurlijk genoemd als de fotograaf, ja, maar je had toen de tijd ook nog Broukman. Ja. dat is ook een fotograaf geweest en die heeft ook uh, toch wel heel wat betekend uh, voor, uh, voor ja. Zandvoort. Dus, Kom me voorstellen. Uh, maar Bakels is wel voor ons zeg maar de meest. Ik het, ja. En dan wanneer gaat de is politie overkomende week geloof ik. Hè? Hij gaat uh, de 4 e december gaan we hem weg brengen. Hij is dan nog licht nog wel eventjes bij ons. Ja. Want dat gebeurt pas uh, even later. Maar goed, wij gaan formeel gaan ja. we hem de 4 december hoe, hoe gaat het om. fysiek? Want het, zal be, het is best veel, uh, uh, het is veel het, materiaal. Het is, een, het is, dat heb ik uh, doorgegeven, want het moest natuurlijk voor, uh, voor hun ook eventjes duidelijk worden hoeveel ruimte ze daarvoor moesten uh, ja? vrijmaken. Het is ongeveer een kuub. Een, een dus een, Zo, een meter, goeiedag. Ja, ja. ja, dat is best pittig. Ja. Nou, uh, interessant verhaal Hans. Ja, Hartelijk bedankt dankjewel. dat je ons uh, dat wilde vertellen. Ja. En, uh, ik wens je nog een heel fijn weekend. En uh, heel veel succes met het overbrengen van het tapijt naar het Noord-Omoed. Zeker. En het voorzichtig, hè? Ja, ja, ja. ja doorzichtig ja, doe was ja. Ja. Pas op voor de heuveltjes. Okay. Dankjewel. Oké, okay, goed weekend. Toestie. Toestie? Toestie. Toestie. Ja, dat is een Amerikaanse rapper. Oké, okay. oh, dan blijf je. En die maakt best uh... hele leuke muziek. Wat grappig. Ik denk iets moderns erin. Ja. ja. I know where to be found as they sing along I say, you look good without no makeup No lashes, even better when you wake up mm -hmm. I see the look on your face I see you hiding the hate I see you looking for someone to scoop you right off your feet You wanna ride in the rain You wanna go out on dates You want somebody to come bring you flowers Someone to talk to for hours Watch your back while y'all sit in the shower yeah. Someone to tell you you're beautiful Someone to tell you I mean it Someone to tell you I love you every day And don't got a reason you want someone to bring you peace Someone to help you sleep yeah. Someone to pick you up When you're feeling down, feeling lonely Somebody Who can make it better Somebody Who can open a closed gate Open up those gates to your heart Only oh, yeah, if you let me I'm on the stage right now Singing your favorite song Look in the crowd, ain't you nowhere know to be found as they sing along I say you look good without no makeup No lashes, even better when you wake up mm. I see the look on your face, I see you looking for peace. I see you tired of the hurt, tired of the pain, tired of the nights where you can't get no sleep. I see you tired thinking 'bout if you cheat. See you tired, thinking 'bout if you're leaving. See you tired of being so tired, and you damn sure ain't getting even. Somebody Who can make it better? My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 Maar wij noemen het ZFM. Ja, wij, wij noemen, ZFM. Ja, wij noemen nou, we het ZFM, dat blijven we gewoon doen. Uh, ja, volgens mij doet de microfoon het niet, maar uh, ja, doet het wel. Helemaal ja, goed. Heel helemaal goed. goed. Helemaal goed. goed. Uh, wie horen we nou net? Dit was uh, Toetie. Oh Toetie, dat Snoepie Nee, dat okay, is nee, niet okay. Snoepie toch <laughs> Goed, uh, tegenover ons uh, zit uh, Linda Oudendijk. Goedemorgen. Goedemorgen. En, morgen Goedemorgen. Uh, Maria. Maria, inderdaad. Jullie zijn van Pluspunt. En uh, jullie hebben wat te melden over ja, wat er gaat gebeuren. Zeker, we hebben 14 alles te december. Te Ja, nou, ja. brandloos zou ik zeggen. Nou, um... Laten we beginnen. Dus er zijn een aantal dingen die ik even uit wil lichten. En Maria gaat straks over um, haar activiteit wat meer vertellen. Okay. Mm -hmm. uh, en dat is ook waar we mee starten. Wakker worden met Maria ja, heet wakker, het. Dat wordt een hele intrigerende titel. Ja, ja, ja. precies. Daar gaat ze zo meteen uh, meer over vertellen. <laughs> denk en denk dat... Het gaat dus, het is uh, beweging en ademhaling gaat het over. Ze gaat het straks eens dus wat beter uitleggen. Daar is een proefles van 7 december. Ja. Um, van half 2 tot half 3. En uh, de start is 14 december. En dan zijn er 10 lessen. Okay. Dus dat is wat er gaat komen. Ja. Dan gaan we nog even door naar de... Kerstbingo. Ja, dat is ook uh, Geïnitieerd door een van onze vrijwilligers bij uh, de Koffie Inloop. Ja. Uh, dat is op uh, 20 december. Daar kan ook iedereen uh, zich voor aanmelden. Uh -huh. um, dat is van 10 tot 12. En uh, het kost 2 euro voor 2 kopjes koffie. Nou, kijk eens en de bingo. En kom je voor het eerst, dan mag je ook gewoon gratis meedoen. Oh ja? Nou, nou, ja, leuk. het is ongelooflijk. Dat kan allemaal. En dat voor die prijs. En dat voor die prijs. En ja. dan krijg je ook nog dat de. Um, Hannie Schaftschool, uh, de kinderen van de Hannie Schaftschool... die gaan ook nog kerstliedjes voor ons zingen Ach, leuk. als afsluiting. Hoe kan je aanmelden? Je uh, kunt zich aanmelden uh, via... 023... Uh, Bali, ja, 023 3040 700 keuze nummer 1. Uh, of via dbt at plus.zantwoord.nl okay. Bali, de blauwe trim. Hè? De, ja. de, de blauwe trim, ja. ja. -T -t. ja. En hetzelfde uh, geldt uh, voor de muziek. We hebben een kerstshow op 22 december. Ja. Met Adem Spoor, Spoor. En, ja. en ook Charlotte um, uh, shuttle van den Heuvel. En we hopen dat Dick Housé ook een klein stukje uh, ja. kan doen. En ik zing zelf ook een moppie mee. Dat kan niet anders dan heel gezellig worden. Top, zo is met, het. Je ja, uh, hebt een, een drukke tijd voor in, de boel. Het wordt een drukke tijd. Maar ja, ja dat is december. Hè? Ja, december. Ja, ja, ja, ja, ja precies. Nou, begrijp, ik, begrijp ik. Dus dat is 22 december van 1 tot nee. half 3. En daar kunnen mensen zich ook voor opgeven om uh, gezellig langs te komen. Nou, helemaal top. We gaan ja. even terug naar de wakker worden met Maria. Wakker worden ja. met Maria. Ja. Want Maria zit hier Hallo. ook. Hallo. En Maria is wakker. Ja, Maria is wakker. Absoluut, ik heb de oefeningen gedaan vanochtend, dus okay. ik ben lekker wakker. Vertel <stelling> eens, wat moeten we doen als we, doen we wakker doen? worden? Ja, dat is een reeks van ongeveer 24 oefeningen. Ja? Ja. Dat is een, een mengsel van gymnastiek en yoga oefeningen. En waar we naartoe gaan is een soort met, met, met, naam muziek. Daar werken we naartoe. Ja. En uh, we beginnen met um, langzaam opbouwen. Daar werken we naartoe. En uh, de oefeningen uh, worden gestuurd door de ademhaling. En ik heb het namelijk wakker geworden genoemd, omdat je krijgt een flinke dosis zuurstof in je lijf. Dat is al heel, heel goed, goed hè? He? Ja, ja. voor de hersenen. Ja, heel ja. goed voor de hersenen, voor, het, voor de organen, ja. voor het hele lichaam. Je wordt er gelukkig en alert van, zoals we nou, staan. Ja, ja, ja, dat, dat, dat ja precies. Ergens. En door ja. de zuurstof ja. en uh, door de beweging, uh, dan uh, word je wakker. Mm -hmm. Waar word je ja. wakker van? Ja. Daarom de naam. We hebben het eerder gehad in deze uitzending over cognitieve fitness. zeg je Ja, nou, dat, dat, dat, dat het is allemaal een beetje, het soort ja, geheel. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Gewoon ja. Door, het, door het bewegen, zeg maar. Precies. Alles, uh, en gelukkig worden. Ja. Ja. En natuurlijk, december is de maand waar de mensen toch wel uh, iets meer uh, innemen. <laughs> uh, qua eten en drinken. En, ja. en uh, daar is het natuurlijk ook wel goed voor om het... Uh, Zeker weten. Eten van je af. Precies. En natuurlijk, hoe meer je dat doet, hoe hoe beter je voelt. Hè? Maar uh, ja, daar leggen we echt niet de nadruk om. We doen het gewoon voor ons plezier. Ja, tuurlijk. En, um, heb je dit eerder gedaan eigenlijk? Of niet? Jazeker. Ja? Jazeker. Oh. Ja, ja. Dit heb ik eigenlijk jarenlang oh, geleden die ja, ja, ja, ja, uh, gedaan. Ja. Ja. En eigenlijk, het komt uit Amerika, maar uh -huh. ik heb het een beetje mijn eigen twist uh, je daar, naar, naar gegeven. Ze brengt het naar Zandvoort. Ik breng ja. het naar Zandvoort. Ja. Ja. Ja. Heb je dit eerder in Zandvoort ook al gedaan? Nee. Nou, nou ja, nee. Ik zeg nee. Dat heb ik wel gedaan. Ik heb vroeger, ik zat vroeger bij Roots. Ja. En daar heb ik het met rood gedaan. Maar we hebben het als een zomeractiviteit gedaan. Ja, en daar hebben we dan uh, op het strand. Mm -hmm. En dat was hartstikke gezellig. Ja. In de zomermaanden. Ja. Dat was een zomeractiviteit met rood. Ja. Dus wie weet kan het in de zomer wel terugkomen als het een succes dat is. Dat zou fantastisch zijn. Ja, ja, het ja. is heerlijk. Gewoon ja. aan zee. En ja. Maar uh, ja. jij, kom, jij komt oorspronkelijk uit Amerika? Nee, ik ben Engels. Engels? Ja. Ik ben Engels. En Klopt. Bar? Londen. Londen. Ik kom uit de grote stad. Ja, lang... Maar ik ben in Nederland nu al 44 jaar. Ik ja, ja, ja. dus ja, ja, ja. voel me ja, ja, ja. toch een beetje Nederlands. Ja, dan word je wel Nederlands. Nee, ik. <laughs> nee We gaan langzaam, heel, heel langzaam ja, Jammer, maar we gaan langzaam naar het einde van het programma toe. Helemaal goed. Anders worden eruit gegooid door het nieuws. De en dat, ja, dat, natuurlijk dat wil, ja. niemand. Nou, dat wil niemand. Nou, ik hoop dat mensen. Ja, willen opgeven. dat proberen. Ik zal nog één keer uh, het, uh, het uh, telefoonnummer staan. Dat is 023 30 40 700. Keuze nummer 1. Keuze Keuze nummer nummer één. Één. Of uh, Bali DBT at plus Zandvoort, ja. ja. En, de, dat, dat en de proefles is dus 7 december. Ja. En de start is 14 december. Ja, En, op en het kost 3 euro punt, per keer. Plus punt, ja, de zandvoort. proefles is gratis hoor. Op oh. .nl kun je oh, ook euh, <laughs> nog even kijken wat het allemaal is. en zo. Ja. Tuurlijk, op de website kun je Hartstikke ook. Hartstikke goed. Content. Linda, ja. dankjewel. Hartstikke bedankt. Uh, goed weekend. Veel ja. succes. Ja. Veel succes. Hey meisje, heb je plannen vannacht? Wil je mee op mijn...